Wouter Jong met het NOS-journaal. In Maastricht demonstreren duizenden Koerden... voor de vrijlating van Abdullah Öcalan. De leider van de terroristische groepering PKK... zit sinds 1999 in een Turkse gevangenis. De Koerden die meedoen aan de betroging... komen uit Nederland, Duitsland en België. Ze protesteren ook tegen het plan van president Erdogan... om drie Koerdische burgemeesters in het oosten van Turkije af te zetten... en te vervangen door zijn aanhangers. In een park in Maastricht worden toespraken gehouden... en er is een kleine moskee ingericht. Dicht. De kerncentrale op Three Mile Island in Harrisburg... in de Amerikaanse staat Pennsylvania is definitief dicht. Veertig jaar na het ongeluk, dat leidde tot een meltdown... in een van de reactoren, is ook de laatste reactor uitgeschakeld. De meltdown gebeurde in 1979 door technische en menselijke fouten. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Er vielen geen doden, maar het ongeluk leidde wel... tot een wereldwijde discussie over de veiligheid van kernenergie... De centrale in Harrisburg is gesloten omdat die niet meer rendabel is. In Parijs heeft de politie traangas ingezet... bij nieuwe protesten van de gele hesjes. Honderden mensen protesteren tegen de pensioenhervormingen... en het klimaatbeleid van de Franse regering. Er zijn 7500 agenten ingezet. Zo'n 100 mensen zouden inmiddels zijn opgepakt. Vorig jaar demonstreerden de gele hesjes maandenlang... tegen het beleid van president Macron. Dat leidde geregeld tot chaos en geweld. De gemeente Arnhem noemt het spijtig dat vier Britse oorlogsveteranen gisteravond zijn weggestuurd bij de herdenking van operatie Market Garden. De vier mannen, allemaal in een rolstoel... mochten de VIP-ruimte op het Airborneplein niet in. Ze hadden geen kaartje omdat ze dachten dat dat niet nodig was. Twee van hen kregen uiteindelijk wel kaartjes van een Nederlands stel. De Arnhemse burgemeester Marc zegt op Twitter dat hij de zaak gaat uitzoeken. Het weer volop zon bij 21 tot 25 graden. Ook morgen zon bij 23 tot 27 graden, maar in de loop van de dag vanuit het zuiden bewolkt met kans op regen of onweer. Na het weekend minder warm en licht wisselvallig. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen een file met een kwartier vertraging door werkzaamheden.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 En meld ze dan aan bij CFM. Want CFM is op zoek naar jou. Oh, jou. Ja. Heb jij een neus voor techniek? Meld ze dan aan bij CFM. Kijk voor alle mogelijkheden op www.csmzandvoort.nl. Www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 Wat een lekker beginnen van het derde uur van Sanford op zaterdag. Op deze zonnige zaterdag en maandagmiddag, je hoorde, Aha. En uh, take on me, een lekkere plaat uit de jaren 80. Doe me nog denken aan een uh, ja. Dan uh, ik op een fietsje en dan uh, luisteren hoe ver de radio kwam. Meer zeg ik er niet over, Robert-Jan. <laughs> maar het verhaal is wel leuk. Illegaal allemaal. Allemaal, allemaal illegaal, allemaal joh. Illegaal. Allemaal illegaal. Wat gaan we in de derde uur allemaal doen? Goed, naar de volgende plaat gaan we eerst weer met uh, Joop van Nes op Duintjesveld. Uh, voor uh, een, verslag, uh, een voortgangsverslag van de wedstrijd uh, Zandvoort tegen HBOK. Het begon op Klompen. Uh, daarna, dus iets later dan kwart over vier, uh, Pit Report... Met, met daarin natuurlijk een terugblik op de kwalificatie die zojuist voorreden is... op het circuit in Singapore. En uh, één ding klap alvast. Uh, uh, onze grote vriend Max start vanaf plek 4. Maar daarover later meer, zo tegen een klok van 20 over 4. Dan uh, de dier van de week doen we ook iets eerder... omdat die voetbalwedstrijd nou eenmaal wat langer later is begonnen... Uh, we hebben uh, wederom uh, Toppie in de aanbieding. Toppie was al gereserveerd, maar is toch weer teruggeplaatst. In het, uh, dat is dus, heeft geen doorgang gevonden. Dus uh, ook deze week nog even aandacht voor Toppie, de Jack Russell. Uh, dan hebben we nog een interview staan met uh, Jan Lammers. En dat heeft alles te maken met een update over de stand van zaken omtrent de voorbereidingen van... Uh, uh, het circuit ten opzichte van de Grand Prix van volgend jaar in mei. En alle, alle randverschijnselen die daar een rol bij spelen. Dat was wellicht tegen de klok van uh, 20, over, 20 voor uh, 5. Kwart voor vijf natuurlijk, zoals gepland, het gedicht van de week. Met de pakkende titel Leeg om je heen. Genoeg reden om ook al derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Wij hebben de zin in en kijken nu je via www.zfm-live.nl kijk je live mee in de studio aan de Tolweg Tina zie je Daddy Yankee te samen met Snow. Te llamas, baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos free Esto lo seguimos en el app software oh. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea A la tio pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina mete la pista, vente lo que sea. Ik En alweer heel veel veel geleden scoorde Snow met Informer en iets en die is opnieuw verbouwd, ook door diezelfde Snow, te samen met uh, Daddy Yankee in het is twaalf uh, over vier. Voor het voetbal gaan we weer uh, live schakelen naar Duitsersveld. En ik hoop dat het nog steeds zo lekker gaat met uh, SV Samford, Joop. Uh, als je dat alleen maar bedoelt met de voorsprong, dan moet ik het echt gelijk uh, geven. Maar Samford speelt absoluut niet de sterren van hemel. Hmm. Uh, ze laten zich terugtrekken. Er is geen samenhang. De bal wordt niet in de ploeg gehouden. Er staan geen spits op het scherm. Er kan gewoon helemaal niks gebeuren. Maar ze staan al steeds twee voor. Ja, ja, ja. En nu moet op al pas over de middenlijn komen. Dat gebeurt uh, al echt uh, terug met Robin van Dijk. Robin van Dijk. Terug op Nijsselkastien. Die levert die bal in bij de nummer 16 van uh, HBLK. En dat is uh, Dennis Dink En de bal is alweer aan de andere kant bij uh, dit doel van Dankskerf. Maar die, die als, ja, echt als een tijger in het doel staat. En... ...waar een goede bal heeft gestopt en daar mag je echt blij mee zijn... ...want anders is het een heel andere geweest dan 2-1. We hopen nog steeds 2-1 voor en het heeft echt moeilijk om daaruit te komen. En het is het beeld op dit moment van de wedstrijd erop. Oké, okay, nou Joop, laten we hopen dat de voorsprong blijft... ...en misschien nog met een beetje geluk uitgebreid wordt. Ja, en dat ze in ieder geval niet achterkomen. Nee, zo is het... Oh, oh, oh. Het is spannend, daar hoor ik. Ja, absoluut. Oké, okay. Joop, dankjewel voor dit moment. En straks komen ja, we oké. weer bij je terug. Tot straks. Oké, okay, tot straks. Dat was Joop vanaf Duitsjesveld. Nog steeds een voorsprong gelukkig. Twee tegen 1. At me, and then I blushed, cause I remembered I loved you so much way back when we were friends, going together, but then you left me. Deze single Ella Ella was een heel groot hit in 1987. Alweer heel veel jaren geleden. De single gemaakt door Frans Daal en uiteraard ook gezongen door haar. En al verleden in 2018. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, we zijn niet zo later, maar dat heeft allemaal te maken met het voetbal en alles wat er tussendoor komt. We hebben het weer druk, druk, druk druk druk. Maar uh, hier is je dan de pit report in de verkorte versie. Want het gaat met name over de kwalificatie. Ja, en met name Q3. Mercedes en Ferrari leken na de eerste twee sessies... de twee sterkste teams in de kwalificatie in Singapore. Of had Red Bull misschien verstoppertje gespeeld. Vettel zette, zette als eerste een tijd neer in Q3... en klokte een uitstekende 1.36.4. Inclusief een touché met de muur. Leclerc kwam 14e tekort op de Duitsers... en stond na de eerste runs tweede stappen was een fractie langzamer dan Leclerc en goed voor de derde tijd. Hamilton en Bottas stonden na de eerste runs vierde en vijfde... en waren beide maar liefst een seconde langzamer dan Vettel, die sterk onderweg leek. Beide mercedes coureurs hadden echter geen foutloos rondje. Ook bij de tweede runs in Q3 nam Vettel het voortouw. De Duitse verbeterde zich echter niet in de eerste twee sectoren... en brak zijn ronde na een moment van overstuur af, terwijl Leclerc ging in de eerste sector. De Monogask passeerde de streep uiteindelijk in een 1.36.437... ...waarmee hij voor de derde race eh, op rij de eerste startplek greep. Hamilton ging snelste in de laatste sector... ...en stootte Vettel met 1.36.4 van de eerste rij af. Vettel moet het zondag dus doen met een derde plek... ...terwijl Verstappen zich met 1.36.8 als vierde kwalificeren. Bottas kreeg het niet voor elkaar in de slotfase van de kwalificatie... ...en was vijfde... En wordt op de grid gefrankeerd door Alexander Albon. Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Nico Hoekelberg en Lando Norris... maken de top 10 op de grid compleet. Dus even een resume op Paul Leclerc. Gevolgd door... En als hij naar rechts kijkt, dan zit hij rechtsachter. achter zit hij Hamilton. Gevolgd op rij 2, Vettel en Verstappen. En op rij 3, Bottas en Albon. De race morgen start om 10 over twee en is natuurlijk op de speciale sportcenters te bekijken. We kijken even naar de stand. Uh, Lewis Hamilton uh, op, op kop in het wereldkampioenschap met 284. Gevolgd door Valtteri Bottas met 221 en op 3 vinden we Max terug met 185 punten... en 4 Charles Leclerc... met 182. Dus er kan morgen een mooie clash worden... tussen Max en Charles Leclerc. In stand om het, uh, de teams... uiteraard Mercedes ruim op kop... met 505 punten, gevolgd door Ferrari... met 350 en op 3 Red Bull... met 266. Nogmaals, morgen 2 uur... de race van Singapore Live. En Max Verstappen vanaf P4... helaas net geen uh, top 3... maar hij deed wel enorm zijn best goede prestatie van Max Verstappen en Red Bull Racing. En hier is je dan jouw plaatje, Albert Jan, hij heet Star en wordt gezongen door Steelers so Wiel. In the press, all about your success. They believe every word they've been told. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself out in the cold? Oh. Really that you your performance You're the biggest sensation You breeze through the door And when you take a floor You expect to have it all to yourself After all you've been through Tell me what will you do When you find yourself back on the shelf Ah, oh, tell me Ah oh, Oh, okay. man. Tell Nou ik moet zeggen op het een hele goede keuze deze single Steelers wiel en uh, Star Echt een uh, toppieplaats. Ja, oh ja, en en dat is natuurlijk het leuke van Shazam. Ja. Als je, die heb je toch altijd bij. Hè? Ja. En als je dan in een kroeg zit of ergens te eten. je hoort een mooi nummer dan even. Shazam. En dan hoor je hem ineens. En dan, en dan denk je, je van: hé, hey, die gaan we draaien. En dan heb je hem. <laughs> Goedemiddag, Fred trouwens, welkom. Straks uh, is hij weer na vijf uur met entertainment for you. Maar eerst Toppie. Ja, toppie uh, was gereserveerd, maar toppie, die reservering is uh, komen te vervallen. Dus Toppie zit nog in het, uh, het dierenthuis. Maar hij zoekt ook een, een goede baas. Nou, hij stelt zichzelf weer even, om, even aan u voor. Toppie is mijn naam, een Jack Russell van één jaar. In mijn eerste jaar zijn mij helaas weinig sociale vaardigheden geleerd. Hierdoor heb ik me niet al te best gedragen in mijn nieuwe huis. Ik zoek een baas met ervaring met honden en met, pro met probleemgedrag. Ik heb namelijk veel moeite met voor mij onbekende mensen. Zowel in huis als buiten op straat. Ik heb geleerd om ze weg te blaffen. En als ze te dichtbij lopen of komen, kan ik uitvallen. Dit gedrag heb ik mezelf aangeleerd bij mijn eerste eigenaar... Dus op dit moment weet ik gewoon niet beter. Als mijn baas hier goed mee om weet te gaan en mij gaat trainen... en er veel tijd aan mij besteedt, moet het hopelijk in de toekomst beter gaan. Ik ken de hondentaal niet. Mijn mensen uh, moeten uh, mij hier goed bij begeleiden. Zodat elke nieuwe kennismaking die ik met honden een positieve is... dat ik dat ook als positief bekijk. Als ik deze begeleiding niet krijg, dan kan ik uitvallen zoals gezegd naar andere honden. Het is voor mij belangrijk dat ik begeleiding en training krijg. Hier zijn ze in het asiel al mee begonnen... Maar dit is natuurlijk nooit hetzelfde als in een thuissituatie. Daarom verwachten mijn verzorgers van mijn uh, nieuwe eigenaren... dat ze wel een aantal keren langskomen... en ook bieden zij begeleiding aan in samenwerking met hun hondentrainer... om de plaatsing zo goed mogelijk te begeleiden. Bent u niet onder de indruk en gaat u graag een uitdaging aan... neem dan contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Toppie? Toppie verblijft in het dierenhuis Kerenland... Keeselstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Toppie verdient een thuis. En dat was inderdaad het dier van de week bij CFM. Uh, Toppie. Straks krijgen we nog het gedicht en uiteraard het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Sanford tegen HBOK. Maar hier is nog even wat uh, lekkere muziek. Hier is Santana. De muziek van Santana en Sistadter. Ja, we gaan weer naar Joop van toe. Want we zitten zo'n beetje tegen het einde van de voetbalwedstrijd van vandaag, Joop. Sterker nog, Rob. Het staat al op 90 minuten het scorebord. Kijk, en uh, staan we nog steeds voor? Dat is de vraag. Ja, we staan nog steeds voor. Want anders heb ik me wel gemeld. Maar het is billenkrijpen. Het is echt billenkrijpen. Uh, uh, redelijk veel sanford publiek, Maar ze krijgen absoluut van geen goede wedstrijd. Domme ballen, domme passes, Kan hij de bal niet in de ploeg houden? Het, ja, maar je staat wel voor. Het is uh, HBK, heeft haast. En uh, zoveel haast dat de nummer twee maakte op het middenveld een hele domme fout. Die krijgt zijn tweede gele kaart, die kon vertrekken. Dus Sandberg speelt voor 10 man. Topps tegen 10 man. En je weet het. Het gebeurt ook zo vaak. Tegen tien man, dat wil niet zeggen dat je meteen sterker wordt. Het wordt alleen maar een stuk moeilijker. Ja, en het spel wordt, het speel wordt ook veel hoofdzakelijk gespeeld op de helft van Zandvoort. Waar dank Kerkman als een tijger in zijn goal staat. Echt waar. Hij ja. heeft zand voor zandvoort deze wedstrijd, als dit zo blijft gered. Dan zou het gelijk worden, heeft hij het gered. En daar kan je alleen maar aan hem danken. Reacties geweldig. Geweldig, geweldig. Goed, goed gewerkt. ...gaat de corner komen van HBOK, Van Zandvoort gezien vanaf de linkerkant. Het hoog voor de doelman, wordt uh, de, uh, net weggewerkt op de lijn van door... ...ik kon niet zien, wat bij mij aan de andere kant. Maar in ieder geval is de bal weg, de keeper van HBOK... ...die gaat, speelt ook op de helft van Zandvoort... ...en die bal gaat nu over de, over de zelfs over de hek. Er wordt gevraagd voor een nieuwe bal door de scheidsrechter... ...daar komt hij aan, maar iemand anders heeft hem al gehaald voor Zandvoort. En die bal wordt nu ingegooid... Door HBOK. Ik heb het mijn moeite ermee. Maar HBOK is nog steeds aan de bal. En ja, ik ben benieuwd hoeveel tijd die schijzer erbij gaat tellen, want dat is natuurlijk erg belangrijk op dit moment. Voorlopig is het hem niet aan, maar niet de bal. Hij heeft een simpelbootje, kan het zo oppakken en weer in het spel gaan brengen. Dat zal wel moeten wat hebben tost. Dat is niet de goede man. Verbal probeert hij daar uh, Robin uh, van Dijk te pakken te krijgen... ...die overigens geen denderende wedstrijd heeft gespeeld. Slechte pases heeft gegeven, net ook een voorzet die helemaal nergens naartoe ging. Ja, dan ben je toch een spitsen. Tenminste, spits speelt zelf de spitsen. En het was niet echt denderend. De bal is weer aan de kant van Zandvoort. En daar is het uh, HBOK, die, die uh, overtreding van... Uh, even kijken, Denken uit zijn berg. Inderdaad, berg maakt een een metertje of nou het zal het zijn 34 buiten straf De scheidsrecht die die zet zijn klokjes stil gaat eh, 9 meter afpassen want dit is natuurlijk van een afstand die echt nou ja erin zou kunnen gaan waar niet natuurlijk dat daan kerkman er is en de eh, keeper gezant is die gaat nemen dat is, dat is de vraag ik denk de nummer 12 oh heenvallen goed goed goed goed gewerkt daar corner ja, het, het is weer Daan kerkman die met een prachtige 17 bal over de achterlijn gaat werken. Want ja, ik zei het al, dat is een afstand en een, ja, een hoek op het goal. Dat is voor een schutter is dat misschien wel een kans om een doelpunt te maken. Komt die bal weer. Weer weggekomen door Zandvoort. En het is afgelopen. Zandvoort ja, wint met 2-1 de allereerste wedstrijd van het seizoen. Geweldig. Eerlijk. Yes, ja. Mooi begin van het seizoen, Joop. Ja, weet kun je het seizoen niet beginnen. Nee, zeker niet. En het was echt hè, billen knijpen, zo te horen. Kies voor kandidaat. Wint dan met 2-1. Met niet-benderend spel, dat maakt niet uit. We winnen in ieder geval en dat is belangrijk. Hoor. Maakt niet uit. We noteren hem. Dankjewel, Joop. En ik ben blij dat het seizoen weer begonnen is. <laughs> Toch? Dat, <laughs> <laughs> nee, dat is ook zo. Maar weer gezellig op de radio. Welkom terug Joop en dankjewel hey, hey, voor tot vandaag. Je wel. Ja. Hey, tot de volgende keer. Oké, okay, hoi. Prima. Hoi.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 Dream. Zo zijn we op de zaterdag in de maandagmiddag. Happy Radio met uh, inderdaad deze van de Monkees en Daydream Believer. We gaan nog even terug naar het uh, circuit. Want hoe zit het nou met uh, de verbouwingen voor volgend jaar, uh, albert Ja, dat klopt. Ze nee, uh, zijn dus druk bezig uh, in de aanloop uh, van uh, de Formule 1. En uh, voordat het natuurlijk zover is, moet er nog veel gebeuren. Sportief directeur Jan Lammers heeft, uh, gaf uh, twee weken geleden tegenover motorsporten.com... De laatste stand van zaken. Zo doet hij uit de doeken dat de verbouwing in september al zal beginnen. En dat hij zich ondanks alle geruchten geen zorgen maakt over de krappe deadline van begin mei. Dus onze collega's spraken met hem tijdens de historic Grand Prix op het circuit Zandvoort. Maar hij zegt wel hele rake dingen. Dus uh, luister goed. Is dat de beurt aan de huidige generatie Formule 1 auto's? Uh, voordat het zover is, moet er nog wel wat gebeuren. Hoe staan jullie ervoor als circuit Zandvoort in dat proces om Zandvoort even eenwaardig te maken? Uh, ja, ik denk heel goed. Uh, we zijn er zelf heel tevreden voor, uh, over. En, en uh, alles wat er nu gebeurt is, is nog gewoon binnen de kaders van het beheersbare. Uh, dat gezegd hebbende heb je natuurlijk ook te maken met bijvoorbeeld de gemeente Zandvoort... ...een provincie en natuurlijk een overheid... ...die geconfronteerd worden met een Grand Prix... ...die ze 35 jaar geleden voor het laatst hebben meegemaakt. Dus iedereen die, die wordt weer geconfronteerd met vragen en, en uitdagingen... ...waar ze even aan moeten wennen, moeten ze zich op inleven. Maar ja, je moet gewoon met respect voor ieder zijn agenda... ...en zijn bevoegdheid en, en ook zijn, zijn, zijn traject qua procedures... ...daar moet je gewoon met respect mee omgaan. Nou, dat verloopt allemaal nog volgens plan... Dus, dus ja, so far so good. Uh, we denken er absoluut niet lichtzinnig over na. Maar ik heb alle vertrouwen erin dat, uh, dat we hier een, een, een unieke, en ik bedoel, wereldunieke uh, Grand Prix gaan meemaken. Wat, wat gewoon een absoluut festival gaat worden. En nu zei je zonder al te veel pretentie. Daar hoort waarschijnlijk ook bij dat er niet elke week altijd de media opzoekt. Maar als we nu eens concreet kijken naar wat er moet gebeuren, zowel aan circuit, maar ook qua faciliteiten in de paddock. Uh, hoe ziet dat proces van die verbouwing eruit? Met andere woorden, wanneer gaat wat gebeuren? Nou, uh, eind september uh, zul je hier al, al de nodige uh, actie zien. Uh, begin, november, uh, sorry, begin oktober uh, gaat daar uh, uh, het, het vervolg. Uh, dus, dus eigenlijk uh, voordat we de kerstboom gaan opzetten, is hier al een hoop gebeurd. Uh, eerst zijn we bezig natuurlijk met zeg maar even het huis neer te zetten en de inrichting, dat zal begin volgend jaar allemaal worden. Dus, dus ik denk dat uh, volgend jaar om deze tijd ligt hier een prachtig circuit. En voor dat circuit, uh, dan moet ik goedgekeurd worden door via, er werd eerst gezegd in de paddock, zong dat we wat rond van nou, dat, dat duurde misschien iets langer dan gepland. Is begin mei dan wel of niet reëel, de geruchtenmolen kwam met dat op zich op gang. U heeft dat ongetwijfeld ook meegekregen. Wat was nou concreet van die geruchten waar? Ja, nou zonder nou heel Nederland uh, bij de bouwvergaderingen te betrekken uh, of in de CC te zetten met alle e-mailverkeer. Uh, kijk wat er aan de hand is, is natuurlijk, er is een enorme positieve stroom aan informatie rond die Grand Prix. Enorm veel enthousiasme. Uh, maar ja, net zoals jullie, uh, veel, veel media en nieuwszenders, uh, die willen nieuws brengen. Uh, dus dus uh, als er geen nieuws is, dan gaan mensen het bedenken, want ze willen toch hun programma uh, uh, volmaken. Het is gewoon Zandvoort uh, is een trending topic. Dus, dus iedereen wil daar iets mee. En, uh, dus, dus als er geen nieuws is, wordt er vaak op creatieve manier gewoon wat nieuws gezocht. Als het heel veel positieve berichtgeving is, is het natuurlijk ook een goed journalist, uh, uh, ja, gewoon zijn gewoonte, om te gaan kijken, ja, is er ook een andere kant. En uh, die zoeken ook naar de negatieve dingen. Nou, die vind je natuurlijk altijd wel. Uh, het mooiste gehouden horloge ligt er ook stof op de grond. Dus. En natuurlijk duikt de media op allerlei punten en aspecten uh, waar men dan uh, ja, wat, wat, wat gehoor aan wil geven. Uh, wij hebben niets wat ons zorgen baart. Het circuit is straks volgend jaar gewoon op drie wij ligt, ligt het hier klaar. Maar je mag niet op dingen eh, vooruit gaan lopen. Als mensen nu nog een vergunning voor zich hebben liggen waar ze gewoon dat even moeten behandelen. Dan kunnen wij misschien wel vertrouwen hebben of niet. Maar je mag op die zaken niet vooruit lopen. Je moet gewoon mensen hun, uh, hun professie, uh, hè, hun beroep moet je gewoon respecteren. En hun uh, beslissing en de bevoegdheden. Je moet daar gewoon even de tijd uh, uh, ja, ervoor nemen, maar mensen ook de gelegenheid geven om normaal wel overwogingen en beslissingen te nemen maar bouwkundig is er bij ons op geen enkele manier enige zorg dat het niet op tijd klaar zou zijn. Alles komt netjes klaar en ik hou me liever vast aan uh, mensen die daar verstand van hebben en die dat in de planning hebben staan dan mensen die zomaar wat roepen om te roepen. En ook reeds technisch dus, we hoorden eerst Pirelli die schenen wat uh, zorgen te hebben over de banking in de Arie bocht toen ze hier kwamen waren ze om. Is reeds technisch ook alles ik komt zowel door via Pirelli als alle partners volledig goed gekukt? Nou ja, de VIA moet zijn formele goedkeuring nog geven. Maar de FOM heeft natuurlijk heel veel ervaring met de via. Dus je mag er wel van uitgaan dat als de FOM gewoon zijn goedkeuring geeft en dat vervolgens bij de Via neerlegt dan dat, dat dat een formaliteit is. Dus de FOM weet aan wat voor eisen ze moeten voldoen, ook qua kalender en noem maar op. Wij weten gewoon binnen welk kader we moeten blijven, qua bevoegdheden en qua mogelijkheden. En we weten of dat dan ook past binnen wat de via van ons eist. En nogmaals, dat, daar zijn van onze kant uit geen, geen punten waar we ons zorgen over maken. Dus. De valide conclusie is dan, ja het is een complex proces, maar nee, er zijn geen zorgen over de deadline van begin mei. Nou, er moet nog veel werk gebeuren, maar er wordt hard aan gewerkt. En, en, uh, ja, dat, dat, uh, net is een Grand Prix, dus ook uh, een uitdaging om al die rondjes. Uh, maar net zo goed als wij over dat traject, uh, of, als, of net zo goed als Max zich niet zorgen maakt... ...over of hij een Grand Prix uh, aan kan, uh, denken wij dat wij het werk wat we, wat we allemaal moeten doen aankunnen. En uh, nogmaals, uh, ik zie nog dagelijks dingen dat ik echt gewoon positief verbaasd ben... ...over hoe ze de dingen aanpakken. Dus ik denk... Ik hoop in de eerste plaats onszelf te verrassen volgend jaar. Maar ik denk dat we een hoop andere partijen ook nog wel gaan verrassen... als je straks ziet wat voor totale aanpak van het hele evenement er gaat zijn. Onze collega's van motorsports.com spraken tijdens de historische Grand Prix met Jan Lammers. En even voor Jan, mocht hij op dit moment aan het luisteren zijn... het mag ook in BCC, hoor. Dat vinden we ook helemaal niet nee. erg. Een e-mailtje in BCC. Hè, daar komt hij ook aan. Ja, dat weet ik zeker. Zij weet het. Hier is Tina Martin...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 Ik veel is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, nee, vandaag niet uit. Wow.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 I'm a sucker, but I'm En de zaterdagmiddag met Tina Martin. En zij weten te we draaien. Uiteraard de live uitvoering van deze plaat. Want dat is de grote hit geworden. Ja, zo is het maar net. Tien minuten voor vijf uur. We zijn een beetje aan de late kant. En ja, eigenlijk is het wel een hele grote overgang van deze plaat. Zij weet het. naar Leeg Om Je Heen. Ja, want dan hebben we het over het gedicht van de dag. Hier is Leeg Om Je Heen. Soms. Soms als je eenzaam bent en diepe, diepe dalen kent Laat je verdriet dan even vrij en lucht, lucht je hart bij mij Veeg dan je tranen vlug, denk aan momenten terug Waarop we lachten met elkaar, al valt het dan eventjes zwaar Soms, soms als je somber bent en even geen uitweg kent Je niet meer weet waar je moet gaan Zal ik, ik er altijd voor je staan Geef dan je hart maar bloot Houd je van mij dan niet groot Ik wil weer lachen met elkaar Al valt het nu eventjes zwaar Weet dan dat wij de storm doorstaan Samen kunnen wij de wereld aan Muren om je heen gebouwd en alles, alles in mij dat jou vertrouwt. Als het even tegen zit, je ogen niet meer stralen. Als het soms leeg is om je heen, weet dan dat wij de storm doorstaan. Samen, samen kunnen wij de wereld aan. Muren om je heen gebouwd. En alles, alles in mij die jou vertrouwt. Vroge week hoor je bij CFM Sanford het gedicht van de week. En deze week is het leeg om je heen. Soms als je eenzaam bent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 Bent even geen uitweg? Kent je niet meer? Weet waar je moet gaan? Zal ik er voor je staan? Geef dan je hart maar bloot. Hou je voor mij niet groot. Ik wil weer lachen met elkaar. Al valt het eventjes zwaar. Als het tegen zich Zo werd het even lieg om je heen, dat was hem inderdaad. De single naar het gedicht van de dag, Jan Smits. Nou, zo dadelijk is het weer uh, heitijds. <laughs> Net alsof we gaan verbouwen of zo, weet je wel. We gaan heien, we gaan heien toch, zometeen na vijf uur. Nou ja, als het gebouw maar laat staan dan. Ja, dan is het goed. Fred, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, zometeen weer een uh, nieuwe Entertainment for You. Ja. En wat ga je daarin allemaal doen? Nou ja, we krijgen zo direct uh, als het goed is. Uh, als als uh, Henk uh, onderweg is en uh, geen pech heeft, uh, komt hij hier naar de studio. Henk Robbermond uh, vanuit uh, Dordrecht. Uh, hij gaat zijn nieuwe single promoten en die heet Gelukkig. Daarna gaan we bellen met uh, Matthijs Koning uh, voor zijn uh, nieuwe single. En we gaan Juri Sprinkels uh, ook bellen voor zijn nieuwe single. En natuurlijk een heleboel uh, leuke muziek. Nou gaat het een hele gezellige show worden zometeen. Als het goed is, wel? Ja, we doen nou, het. Best. Wij gaan ja. luisteren toch, Vos? Jazeker zeker weten, Ja. En, en de verzoekjes zijn altijd welkom, hè? Ja, verzoekjes zijn altijd welkom. Hoe uh, kunnen we dat doen? Gewoon een mailtje sturen mailtje en, sturen naar... En, gewoon naar. Gewoon naar www.zfmartisten.nl. Uh, Daar kun je onder op de site uh, je gewoon een mailtje sturen en dan krijg uh, ik dan zelf binnen. www.zfmartisten.nl. En dan ja. onderin een mailtje sturen en. verzoekje. Ja. Verzoek verzoekje. Ik klaar. Je. Nou, dankjewel en uh, veel plezier zometeen. Ja, dankjewel. En wij zijn er uh, volgende week weer, toch Vos? Zeker weten. Zo is het, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ja. Dag. Doei. Some things in life are bad.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 When you're feeling in the dumps Da, be silly chumps Just purse your lips and whistle That's the thing always, always look on the bra